Nou als je daarnaar gaat kijken, ik, ik, over de jaarrekening heb ik niet zoveel uh, op te de... Het ziet er allemaal mooi uit, maar uh, ik moet daarbij aansluiten bij de vertegenwoordiger van uh, de oudere partij. Hè, dat het, uh, de toekomst ziet er wat mij betreft uh, toch niet zo rooskleurig uit. Uh, het is een hele lastige problematiek die aangekaart wordt. Niet zozeer financieel, want daar kun je nog makkelijk doorheen kijken, maar wel inhoudelijk is het, uh, is het uh, ingewikkeld. Het is in ieder geval iets waar ik geen verstand van heb. Ik heb een, iets verstand van cijfers, maar niet van branden blussen. Um, daarbij komt ook bij mij, toen ik dat allemaal aan het lezen was en ik ermee aan de gang was, vroeg ik mij eigenlijk af: ja, waarom ben ik er eigenlijk mee bezig? Want we kunnen een zienswijze geven, hè, maar uiteindelijk zijn we wat dat betreft uh, afhankelijk van, uh, van wat het, het dagelijks bestuur en daarmee ook het algemeen bestuur besluit. Wij geven 1,7 miljoen weg, heb ik begrepen, in een pot. En daarna gaan anderen daarover uiteindelijk besluiten wat daarmee gebeurt. Daar kunnen we al een heleboel invloed op uitoefenen, maar dat is toch wat anders dan daar zelf besluiten over nemen. Dat blijkt ook al uit de discussies die we allemaal hebben gehad. Um, er wordt heel veel feitenmateriaal aangedragen, waardoor het bijna is, de, de, je zeg maar door de bomen het bos niet meer kunt zien. Ik, ik vind het knap als iemand het allemaal goed door kan nemen. Daarbij kom ik wat betreft de begroting heel weinig verifieerbare toekomstverwachtingen tegen. Het, is, het, is allemaal, het zijn vooruitgesproken verwachtingen die, wat mij betreft, niet verifieerbaar zijn. En dan kom ik meteen op het, meteen op het weerstandsvermogen van 5%. Ja, uh, dat vind ik uh, waar, waar dat vandaan komt. Dat is een, een mooi getal, die 5%, en, en, en die, die is ook al geënt op, op andere situaties. Maar ik vind wat dit, wat, dat het toch wat laag is dat bedrag. Zeker omdat de kans op groot incidenteel, zeg maar, een groot incident in onze regio aanwezig is. En dan heb ik het niet over een atoombom die op ons gaat vallen. Maar misschien wel een vliegtuig of misschien krijgen we wel een fikse duinbrand te verwerken. Dat soort zaken die spelen hier wel mee. Er zijn dus grote risico's in de toekomst waarbij de kosten gaan stijgen. En de opbrengsten gaan dalen. Dat zegt men ook. Um, in 2012 heb ik geconstateerd. Dat er 7 ton uh, stijging is. Ondanks het feit. Dat er dus door de genomen maatregelen. Er zeg maar een daling zou moeten zijn. Maar het is toch met 7 ton omhoog gegaan. En als je naar 13 tot met 15 gaat kijken. Dan heb ik sterke twijfels over de cijfers die daar gepresenteerd worden. Gezien ook weer de. Het verhaal over opbrengst en kosten die daar gehouden wordt. Het is een heel optimistisch beeld. Uh, uh, en ik vraag me af of dat ingegeven is om daarmee zeg maar, het weerstandsvermogen die op 3,7 miljoen is. Ik heb een aantekening bij me. Hè, om dat weerstandsvermogen dan maar voor elkaar te krijgen. Als dus je zegt maar, nou 5% dat is aardig. Komt wel een beetje. Dan kom je wel uit met die 3,7 miljoen. Uh, waarbij uh, ik toch denk van ja, hoe gaat het dan in de toekomst daarmee? Want wordt daar weer niet op ingeteerd. Oh. Um, even kijken, ik heb nog wat betreft de begroting grote problemen. Omdat ik nergens zie in die begroting, conceptbegroting, hoe het ook allemaal programmabegroting, programma begroting, hoe ik het maar wil noemen. Ik zie geen kostensoort verschijnen. En dat is iets, dan kan ik daar niets over zeggen, want daar gaat het juist om. Ik zie dat er een driehoofdige directie nog steeds is. Eh, eh, ik denk dan van, hoeveel geld gaat er naar dat soort zaken toe, naar de overheid, eh, terwijl het uiteindelijk toch gaat VRK branden blussen. Daar gaat het mij om. Eh, en om mensen op tijd naar een ziekenhuis te vervoeren. Eh, en ik kan daar dus niks over zeggen. En dat is ook de reden waarom ik tegen die programmabegroting, hoe ik dat... Ik, daar kan ik het niet mee eens zijn, laat ik mij heel voorzichtig uitdrukken. Omdat er geen kostenstoort in staat. Niets, helemaal niets. Ik weet helemaal niet wat er met geld gebeurt. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Vries. Eens even kijken, meneer Bluis, u had zich ook al gemeld. Hè? Ja. ja, ik heb eh, eerst even over de rekening. Trouwens, het is wel grappig, maar we worden toch wel even kwijt. Dat Ernst de Jong de jaarrekening vaststelt, dat Ernst de Jong daar de interne onderzoeken doet, enzovoort, enzovoort. Dus dat, dat vind ik eigenlijk raar. En uh, ja, ik heb zelfs ergens gelezen dat, dat ik uit zo'n stuk van Ernst de Jong dat mag ik eigenlijk niet openbaar gebruiken. Dat heb ik ook ergens gelezen, ook zo raar. Maar schijnbaar kan dat allemaal. Uh, maar, als, maar ondanks dat. Ben ik ben het niet bevorderd, want op zich is de, als je het goed leest, dat, uh, dat rapport van Ernst de Jong, zijn ze zeer kritisch. Ze geven ze eigenlijk gewoon nog een ruime onvoldoende van waar ze staan. Want in feite is de zaak, denk ik, nog niet op orde, want ze geven heel duidelijk aan, als u zo doorgaat, dan financiële risico's, de positie, is gewoon ontoereikend. En ik zie nergens anders echt staan, dat het op, ook bij de begroting 2000, uh, 2013, niet dat het opgelost wordt. Ze constateren ook dat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen de raming en de werkelijkheid. Als je dan twee jaar bezig bent om dat op orde te krijgen en dat dat nu nog, 2011, nog steeds aan de orde van de dag is, zit het gewoon nog niet goed. En dat, dat, dat vertaalt zich ook in, in, in, in, in hoe er de, hoe de omgegaan wordt uh, met, met de potjes. Kijk, de, de heer zijn nog steeds het potjescultuur. Volgens mij was het vroeger bij de brandweer alles van die potjes op die kast te staan. Een potje voor de potloden. Een potje voor dat, een potje voor de kleding en ze denken nog steeds, alles gaat in potjes maar die potjes zijn door die samenvoeging zo groot geworden dat men niet meer weet in welk potje wat zit, en dat men dus te weinig stu stuurt op die kostensoorten. Wat, wat de heer de Vries ook aangeeft dus ik denk dat ze er nog lang niet zijn op dat punt en dat uh, de jongen dat ook kritisch hier aangeeft, en dat daar nog steeds heel veel lering uit getrokken moet worden, en ja, dan wat ik er wel uit heb kunnen lezen, gelukkig. Dat is dan, vind ik dan positief voor wordt. dat als de ladderwagen in Zandvoort zou blijven, dat we hem niet zelf te betalen. Dat geef ik u maar vast mee, want alle andere kosten, alle vrijwilligers die in Haarlem enzovoort weggaan, die worden ook netjes betaald vanuit het potje. Dus het zijn één vereniging geworden, heb ik begrepen nu. Dus als wij de ladderwagen om te bouwen, kijken we naar deze rekening, dan zijn die die 89.000 euro van de Sanchez structureel, kunnen nooit op ons bordje komen. Ik wil graag dat u dat meeneemt naar de, de regio, om dat in ieder geval te zeggen. Want anders kan het niet zo zijn dat er nu allerlei reserveringen worden gedaan, extra reserveringen, om, om bezuinigingen in feite te egaliseren. Zoals met die vrijwilligers die een extra uitkering krijgen, dat wordt gewoon betaald door de regio. En als je dan kijkt... En dan kijk ik naar de rekening, wat Zand wordt betaald? de Zandse burger betaalt het meeste. Hè? Wij, het is ongeveer 1,7, 1,8 miljoen euro wat wij daar, daar uh, naartoe brengen. Dan betaalt het gemiddelde wij het meeste, als je kijkt naar wat de hoogdorg halen, meer betaalt per persoon van de bevolking, is het een stuk lager. En volgens mij ligt Schiphol meer nog bij de halen, en meer het persoon, dus dat kun je het allemaal over discussiëren. Dus zeg ik, maak het gelijk. Dus daar hebben wij een vraag over gesteld, maar volgens mij is daar nog helemaal op te winnen. Dus... Misschien gaan we wel minder betalen of de anderen meer. Maar ook dat moet, moeten we sterk in de gaten gaan houden hoe we daar uh, verder mee omgaan. Ja, kijk je nog even naar die rekening terug, dan denk je ja, dat is allemaal wel mooi. Hè? We houden 1,2 miljoen over. Maar ja, er is 3,7 miljoen. 3,7 miljoen is er aan extra inkomsten vanuit allerlei potjes gekomen. Van rijk, dit en dat. En vervolgens kunnen we dan heel makkelijk weer 2,7 miljoen weer met andere dingen afdekken. Maar in de, reken, in de begroting 2013 is dat verdwenen. Dan is die 79, ik even grofweg, die 79 miljoen inkomsten uitgaven, moet terug naar 74 miljoen. Met een opgevoerde overheid, waar de overheid wordt uitgebreid. Daar schijnen we heel goed in te zijn, want wij vallen onder de 25% van de, van de organisaties waar het goed gaat. Welke organisaties, weet ik niet. Misschien hoor ik dat nog maar. Dus die kosten gaan stijgen, lezende dat we de getallen niet onder controle nog steeds hebben, maak ik mij ook ernstig zorgen over de begroting. Het kan dus zomaar zijn volgend jaar dat we gewoon weer miljoenen tekort komen. Ik waarschuw u daarvoor, want ik kan ook uit deze begroting kan ik niet lezen van, van wat er nou wel gebeurt om, om in de lijn te blijven en de richting. Ik hoef hem niet goed te keuren, dat is een ander punt. Ik geef elk jaar, want dan ga ik me dan toch afvragen... Ik mag dit niet goed of afkeuren, maar ik geef wel elk jaar bij, bij de reguliere begroting 1,7 miljoen gulden uit. Keur ik goed, autoriseer ik. Dus waarschijnlijk, als je dan tegen wil zou je eigenlijk volgens mij, als je dan tegen wil zijn, op de begroting, je eigen begroting, die 1,7 miljoen, niet moeten goedkeuren. Dat is de enige wat je kan doen, denk ik. Maar dat, dat geef ik u mee. En voor de rest hoop ik uh, dat het toch beter zal gaan in de toekomst met de veiligheidsregio. En misschien heeft meneer de Rode niet wel nog op in Ik zou eerst nog een klein vraagje willen stellen. Eh, misschien ook aan u voorzitter. Er staat toch duidelijk, lees ik, bij voorstel op grond van voorgaande besluiten de college Raad voor te stellen om, en nu komt het, in te stemmen. In te stemmen. Is toch dat je een stem laten luiden en zeggen akkoord. Met het ontwerpjaarbeslag 2011 en ontwerpbegroting 2013. Als ik praat over instemmen, dan moet je instemmen. Of niet instemmen. Of, en dat zegt niet, moet de andere... Dus stemmen we niet in, of we stemmen wel in. Ja, Geen zienswijze alleen. Dank u. Je stemt in met de zienswijze toch, begrijp ik? Zienswijze. Ja, we stemmen in met dat is wel eens. was ik nog niet. Oké. Okay. Want, dat, dat, want u heeft nu even het raadsbesluit, toch? Ja. ja en, en, want, want, want dan begrijp ja. ik het raadsbesluit. Ja. Je, in het raadsbesluit gaat... In het, het een In de gemeenschappelijke regeling... En zo staat het in de wet op de gemeenschappelijke regelingen... En zo staat ook in de gemeenschappelijke regeling ja. van de VRK... Kunt u slechts uw zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de, uh, van de gemeenschappelijke regeling? Dat hier het woordje instemming staat, dat is dan een omissie. Het gaat puur om een, een zienswijze. Ja, en meneer Babits wilde even okay. uitleggen dat het ook in het raadsbesluit zo staat verwoord. Ja. ja? Moet dat besluit dan aangepast worden? Nee, nee maar dat staat Het, het staat, er ja, staat er goed. Het staat er goed. Ja, staat er goed. Alleen, het vergt wel enig nadenken. Ja, maar voorzitter, inderdaad de laatste mis ik. Maar daar gaat u mee helpen, want daar heeft u een aardige opleiding voor gehad. Ik lees nogmaals bij, bij voorstel dat er gewoon in te stemmen staat. En er staat niks anders, dat staat er. Nu kan ik dus niet goed nadenken, maar wel aardig lezen. In het raad ga u Besluit. In te stemmen met het ontwerpjaarverslag en de begroting en deze zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan het... ...dagelijks bestuur van de veiligheidsregio voor 19 juni 2012. Mag ik iets vragen erover? Dus als, eh, als ik niet instem met, eh, met, eh, met, zeg maar het, eh, met de begroting en zo, hè, dus daar niet mee instemmen... Eh, ...dan eh, wordt de zienswijze daarover niet gecommuniceerd? U kunt elke zienswijze als raad, niet als individu, kenbaar maken. Dus als de raad straks zegt, wij de van het jaarverslag, prima... Dat lijkt ons uh, akkoord. Dat kan. En daarna zien we de groting. Zijn we niet akkoord. Het is handig om te motiveren. Dan wordt het beide als zienswijze meegenomen. En dan beslist de raad daarover of men dat wil. Duidelijk? Niet duidelijk, maar ik snap je standpunt. Meneer de Rode. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, dan denk ik ook dat wij als raad misschien een, uh, een zienswijze moeten formuleren... Want ook in deze begroting, en het wordt misschien een beetje eentonig. Uh, komt de bezuiniging op de redwagen weer naar voren. Op pagina 70 van de begroting op, uh, komt die bezuiniging weer naar voren. En ik denk om consistent beleid te voeren, ook als raad. En onze zienswijze goed weer uh, kenbaar te maken middels de begroting. Om, um, nou ik heb met de griffier al daar een, een, een wat werk... Voor gedaan om dezelfde zienswijze in te dienen op dat gedeelte waar wij vorig jaar op 8 juni ook uh, wat van gevonden hebben. Over het uh, wegbezuinigen of de mogelijke wegbezuiniging van de redwagen. En daar middels een zienswijze en daar die dan toe te voegen om die naar de VRK uh, toe te sturen. Ik weet niet, uh, of zal ik zal die even voorlezen, voorzitter. Wilt u dat? Gaat u gaan. Ja? Ik heb het hier van een um, Overweegende dat in deze begroting het verdwijnen van redvoertuig in Zandvoort als besparing is opgenomen, de Zandvoortse Raad in 2011 bij de behandeling van de VRK begroting 2012 en de menukaart heeft uitgesproken dat de ladderwagen in Zandvoort moet blijven. Op grond van onder meer de argumenten dat de aanwezigheid van een ladderwagen in Zandvoort vanwege de geografische ligging en de toeristische drukte door velen noodzakelijk wordt geacht. Hiermee ook het verschil van inzicht tussen management en werkvloer in zaken de gevolgen van de voorgestelde bezuiniging kan worden verkleind en de motivatie van de mensen op de werkvloer kan worden vergroot. De wens om de kwaliteit van het Zandvoortse veiligheidssituatie te handhaven ook tot uitkomst Uiting komt in de bouw van een nieuwe... ...brandweerkazerne ingericht op de stalling... ...van een ladderwagen en dat... ...bij het volgende deze argumenten nog steeds gelden... ...besluit het ontwerpbesluit al dus... Uh, ...aan te vullen in de zienswijze... ...aan de VRK beargumenteerd op te nemen... ...dat de ladderwagen voor wordt... ...moet worden behouden en dat de beoogde besparing... ...op een andere wijze moet worden gevonden. Ja. Voorzitter, bij interruptie. Meneer Sienoos. Uh, ik, ik onderschrijf uh, het voorstel... ...van het CDA om dat... Uh, ...te doen, maar het leek mij goed om dan de verwijzing naar het risicoprofiel daarin mee te nemen, dat het daarin tot uit niet voldoende op dit moment tot uitdrukking komt en dat dat daarmee aangevuld moet worden. Dus in het amendement die verwijzing naar het risicoprofiel mee te nemen. Ja, maar de, daar hebben we net ook al een zienswijze op geformuleerd. Ik weet niet of dat dan de ja, je kan het toch inderdaad, want ik, ik, ik wil het van harte ondersteunen, je sowieso al het, het voorstel van het CDA, maar ik had ook inderdaad het punt om uh, hierbij tevens te verwijzen naar de, de zo, zojuist door ons beschreven risicoprofiel in het vorige stuk, uh, vorige agenda punt, om dat dus ook hier mee te nemen. Zodat je dus die dingen ook min of meer koppelt. Ja, dat je in lijn blijft in onze situatie, Ja, het is nog meer consistent beleid, zou je zeggen. voorzitter, nog één aanvulling, als ik mag. Dat is namelijk het besluit wat voor ligt, uh, even kijken dat ik het goed zeg, dat is over het ontwerp jaarverslag en gecombineerd dus met de begroting. Uh, is het niet wijs, gezien de discussie, om die, dat besluit uit elkaar te trekken en twee besluiten te nemen? Dus één besluit over de, het jaarverslag en een ander besluit, en daar sluit ik aan met vorige sprekers... ...van het CDA en van uh, D66 om dus die besluiten apart te nemen. U, u mag alles apart besluiten wat u wilt, maar materieel gezien gaat het om zienswijzen en die kunt u in één besluit verwoorden. U, u bepaalt de verwoording, zo simpel is het, maar u mag hem ook uit elkaar trekken, uit twee keer, maar hamer ik twee keer... Daar word ik voor betaald. Maak een grapje. Even, het, het, het gaat gewoon al, u verwoordt uw zienswijze. Alleen u moet het wel als totale raad erover eens zijn. Zo simpel is het. Voorzitter, duidelijk. Maar als je het met het ene besluit eens bent en met het andere niet, dan is er wel een verschil natuurlijk. En dat sluit je dan op? Ja. U mag het zeggen, raad. Wilt u dat we het gaan knippen? Hm? Goed. Ik zeg u toe dat in de, uh, in de rustruimte, rusttijd tussen debat en besluitvorming... de grafier en ik gaan uh, plakken en knippen... en wij met twee conceptzienswijzen gaan komen. Waarbij, want dat heb ik goed beluisterd, maar ik zeg het maar even hardop... volgens mij uh, de suggestie van meneer De Rode om de zienswijze van vorig jaar letterlijk daarin te kopiëren... Uh, zal worden gepakt en geknipt... Ik zal een beetje verwoorden. Ik zal zo even... nog Sorry. even in de, in de rust... Uh, we weten u te vinden. Met, uh, in de rust. Ja. ja. En anders fluiten we. Uh, dat is in ieder geval één punt. Is er nog behoefte aan... verder debat voordat het college reageert? Er zijn eigenlijk... geen vragen gesteld, maar meer... er zijn vooral veel zorgen gedeeld. Uh, en ik, ik denk... Uh, laat ik dat in algemene zin van zeggen. En dan zal wethouder uh, tonen op financiële onderdelen. Of misschien ook nog wat algemene opmerkingen maken. Kijk. Natuurlijk is het zo dat ook het algemeen bestuur... Uh, met uh, de nodige zorg kijkt naar de tussenrapportages van 2012. En wij zien daarbij de ontwikkelingen gestaag toenemen in die zin... dat de betrouwbaarheid toeneemt van de cijfers... ...en de actualiteit toeneemt... ...en ik klijk, kijk kijkwethouder toon aan om te kijken van... ...volgens mij klopt dat. En wij zien ook dat die ontwikkeling zich verder doorzet. Want de basis is inderdaad op orde... ...maar dat betekent dat je gaat bouwen en uitbouwen. Dat heeft u terecht geconcludeerd. En dit is een grote organisatie... ...met nogal wat miljoenen omzet... ...en je hebt ook een aantal externe financiers... ...zoals de Rijksoverheid met BDUR-gelden... ...dat wisselt per jaar soms. Als de Rijksoverheid zijn beleid verandert... ...zie je daar ook soms in de miljoenen verschillen. Dus dat kan een paar miljoen zijn, meneer Bluis. Dat is geen reden tot zorg. Dat is alleen goed opletten en anticiperen. Dat vraagt flexibiliteit. De overhead is gemaximeerd op 20%. En daar komt in de afspraak ook niets meer bij. En dat kan er dus ook, naar verwachting... ...omdat de, de ernst goed helder is geworden binnen de veiligheidsregio... ...ook niks meer bijkomen. Nogmaals, het beeld lijkt te ontstaan dat de veiligheidsregio alleen uit brandweer bestaat. Dat is niet zo. De veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, een belangrijke component. De GGB, de GOR, de Meldkamer. Dat zijn de strategische partijen en die gezamenlijk hebben dat budget. En dan praat je over een forse organisatie. En zoals wij nu daarnaar kijken, maar ook gelet op de ernst van de discussie van de volgende jaren... ...waarin dat helder is geworden, heeft het algemeen bestuur in ieder geval met de twee portefeuillehouders ook reden om aan te nemen dat dat echt op een goede weg is... ...en dat de vinger aan de pols ook goed wordt gehanteerd en we dus niet of nauwelijks meer voor verrassingen komen te staan. En dat vergt alertheid aan alle kanten. Dat wil ik in algemene zin meegeven. Mag ik daar nog even een vraag over stellen, voorzitter? U zegt dus die uh, overheid wordt beperkt uh, tot uh, 20%. Nou is er onlangs natuurlijk een uh, financieel directeur aangetrokken. In eerste instantie erin, maar hij blijft nog steeds zitten. Is het dan ten koste gegaan van andere uh, mensen binnen de overheid? Het zit inderdaad of... in de 20%. Dus er was nog ruimte? Het wordt opgelost door de directie binnen die 20%. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dus er is ...of ruimte, of er is geschoven. Maar het mag niet leiden tot een overschrijving. Beraar de Toon. Zoals uh, wij hier ook, voorzitter, uh, op de, onze personele pot uh, in opdracht van de Raad... Uh, hebben bezuinigd en nog aan het bezuinigen zijn tot met 2015. En toch blijft hetzelfde werk gebeuren. Uh, zo moet u dat ook zien. Um, ja, ik... Um, ik was gisteren al eens met de heer de Vries... Ja, maar dit is een bezuiniging is iets anders. Dit is het aantrekken van een, een directeur extra. En dat kan ik toch geen bezuiniging noemen. Binnen de opdracht die de VRK heeft... ...staat dat men maximaal 20% overhead mag hebben. Binnen die 20% overhead mag de directie eigenlijk doen en laten wat ze wil... ...als de bedrijfsvoering maar op orde is. En om die bedrijfsvoering op orde te krijgen is nou juist... ...een bedrijfsvoerder aangesteld. Want we zijn tot de ontdekking gekomen en dat is ook niet zo gek... ...dat de directeur GGD en de directeur Brandweer... ...niet de bedrijfsvoerders zijn. Uh, die hebben andere, hele andere en hele goede, maar hele andere kwaliteiten. Dus er was grote behoefte aan iemand die de bedrijfsvoering ging doen. Nou, dat is ingepast en daarvoor, dat heeft men moeten vinden... ...binnen de 20% overheid die men krijgt. Uh, Overigens die 20% overheid, uh, dat is niet zomaar iets uit de lucht gegrepen. Dat is een standaard die, uh, die ongeveer overal wordt gehanteerd. En over het algemeen is de standaard van overheid zelfs nog wat hoger. Ligt vaak tussen de, 20, tussen de 25 en de 30%. Uh, dus in, deze, en in die zin denk ik inderdaad dat de VK uh, het netjes doet. Maar daar hebben we ook heel lang op aangedrongen om dat zo te doen. Uh, voorzitter... Ik ben het met de heer De Vries eens als we praten over het weerstandsvermogen. Gisteren waren wij het ook wel eens over de solvabiliteit. Uh, over Van paswerk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, zorgt dat je een goed weerstandsvermogen hebt. En uh, vorig jaar hebben wij ook als uh, een van de weinige gemeenten gezegd van het overschot wat er is. Uh, op het begin van dit jaar. Uh, doe dat nou naar, uh, naar je algemene reserve. Bouw nou je weerstandsvermogen beter op. Uh, maar men is ermee bezig. Alleen ja, je hebt te maken met negen andere gemeenten. En er waren geloof ik twee die, uh, die in de richting wilden van een, uh, een hogere algemene reserve. Ik weet niet meer wie het naast Zandvoort was, maar was nog een gemeente. En de rest vond het eigenlijk toch allemaal zo wel prima. Ik weet niet op grond waarvan. Uh, ik heb hetzelfde ongeveer beargumenteerd als wat de heer de Vries zei, maar uh, kreeg de handen daarvan niet op elkaar. Um, ja, uh, de heer uh, die uh, had het over de potjescultuur, maar daar klopt natuurlijk niks meer van. Uh, die brandweerwagentjes, die kast waar de kwartjes dubbeltjes in gingen vroeger, die zijn er echt niet meer. Er wordt nu gewoon gewerkt uh, volgens de, uh, de besluitbegroting en verantwoording. En er is ook daar gewerkt aan het terugbrengen, zoveel mogelijk terugbrengen, van allerlei, uh, van die kleine reserves die wij hier vroeger ook hadden. Ik, me, ik herinner me nog dat wij hier op onderwijsgebied... In de jaren 80 en geloof ik in de begin jaren 90 hadden wij iets van 28 uh, kleine reservetjes op onderwijsgebied. Nou, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dat is hier ook niet meer het geval. Um, er is inderdaad een onderscheid tussen de, tussen de, de hoogte van de bijdrage van Zandvoort... ...per hoofd van de bevolking en andere gemeenten. En dat heeft gewoon puur te maken met het pakket wat wij af willen nemen. Als wij een zuiniger pakket willen afnemen, uh, dat kan... Alleen zitten we nu met het verhaal dat het besluit genomen is binnen de VK: dat als je dingen gaat afstoten, dat je dan wel opdraait voor de frictiekosten. Maar wij hebben altijd jarenlang, wij hebben altijd jarenlang, een groot pakket van de VK afgenomen. Uh, ja, dan uh, de opmerking over de. Ja. De, de, de Een andere nee, zin nee. was dat he, van meneer Toon. He? De, de, de <laughs> opmerking ja. van meneer Toon. Nee, het over die frictiekosten het... ik... Ik wilde ik even wat vragen. Oh frictiekosten? sorry. U zegt dat die frictiekosten op ons worden afgerekend. Maar hoe kan het. Ik geef nou juist net aan dat da men daarvan af is. gezien dat andere frictiekosten gewoon door de hele VRK worden betaald. Zoals bijvoorbeeld vrijwilligers die moeten afvloeien. dan worden de frictiekosten gewoon door de VRK gedeeld. Mm. Ja. Dus het kan dus niet zo zijn dat als de ladderwagen hier moet blijven, die ladderwagen. Die komt in een gebouw. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over die dingen die wij... Ik heb het over de dingen die wij meer afnemen dan anderen. Wij nemen bijvoorbeeld bij de GGD nemen we een bepaalde vorm... Uh, in het kader van, van het mobiel team... voor school werk nemen we af. Dus als de ladderwagen blijft, ziet u dat niet als, als, als iets meer afnemen? Nee, dus dat, nee, dan, nee want zijn dat zou in een interessante onderhandelingsmanoeuvre uh, kunnen zijn... Nee, ik heb het over andere dingen die wij meer afnemen. Als we daarmee stoppen dan... En gisteren hebben we het er ook over gehad, dan moeten we frictiekosten betalen. Ja, daar heeft het over... Uh, ja, de, de, de, het, is, het, het is allemaal positief omdat er weer 3,7 miljoen komt uit allerlei potjes van het Rijk. Nee, wij hebben gewoon een, uh, een toezegging van het Rijk. Dat wij, uh, zolang als de VRK blijft bestaan... En zolang dat dus niet in die regelgeving is veranderd... ...dat wij vanuit de brede doeluitkeringen... ...extra gelden krijgen... ...in het kader van die territoriale congruentie. Dus dat loopt vanaf 2008... ...en dat loopt gewoon voorlopig nog door. Alleen het vervelende feit doet zich voor... Uh, ...en dat merken wij niet alleen... ...bij ons in het gemeentefonds... ...maar dat ook de veiligheidsregio's... ...gaan merken dat... Uh, ...er niet alleen... Uh, ...het op nul gezet wordt... Uh, ...en geen inflatieprojecties worden toegepast... ...maar dat men ook daar... ...de hand op de knip houdt en de uitkeringen omlaag gaat brengen. En dat brengt met zich, dat we straks moeten, zullen gaan zien... ...dat de extra uitkering die we krijgen... ...we krijgen nog wel extra, maar minder, m minder meer extra dan we zouden denken. Um, ja, en als u zegt, ja, u, u zei iets, ik denk van nee, maar u weet wel beter... ...het is leuk voor de bune om dat te zeggen... Uh, maar ze zeggen, ja, wij moeten dan bij de begroting maar zeggen, die 17 op 7 miljoen, die voteren we niet. Maar als de veiligheidsregio uh, met 9 stemmen voor en 1 stem tegen uh, de begroting vaststelt, dan kunt u hier in onze begroting dat schrappen. maar dan komen ze het geld toch echt wel halen. Want een gemeenschappelijke regeling houdt namelijk met zich dat de meerderheid besluit en dat de minderheid dan toch gehouden is datgene te doen... ...waartoe ze zijn gehouden binnen de gemeenschappelijke regeling. Ja, maar dan brengen ze dat met een ladderwagen en dan houden we die. Wij zetten toon in. Maar, maar u mag het wel doen, want dan heb ik volgend jaar de sluitende begroting. Even. Maar het is misschien maar voor een maandje. En wat zou Haarlem er meer dan van zeggen als wij met de andere gemeenten zouden besluiten... ...dat hun inwonerbijdrage gelijk getrokken moet worden met onze? Ik snap, ik snap uw vraag niet in de, in de context van de uitleg die ik net gegeven heb, dat wij meer betalen omdat wij meer afnemen. De inwonerbijdrage is een andere. Dan moet je eens goed kijken in de stukken als je kijkt naar de inwonerbijdrage. Die is bij alle gemeentes gelijk. Nee. Ja, alleen Haarlem meer. heeft een andere inwonerbijdrage omdat dat Haarlem meer. ook 0 tot 4, ook 0 tot 4, jeugdgezondheidszorg heeft. Maar voor de rest zijn de inwonerbijdragen allemaal gelijk. Ja, ja. de GGD. Ja, GGD. We hadden het over de GGD. En de brandweer nogmaals, dat zit hem in het feit dat wij meer afnemen dan anderen. Meneer Tone, beste meneer Tonen, is dat nou echt zo? Nee, nou, nee ik zit uit mijn nek te kletsen. Nee, maar het kan toch niet zo zijn. Dat, je, je gaat juist, de, de, het idee van de veiligheidsregio was juist om dingen samen te gaan doen. Om, om, om, hoe, meneer, hoe meer je het doet, hoe slimmer en efficiënter je het kan doen. En het kan toch niet zo zijn dat, dat de brandweer hier op andere, op, met andere kwaliteitseisen werkt als de brandweer in A? Dat... Nee, die hebben wij zelf gewild door middel van de bestuursafspraken die wij gemaakt wat hebben. Wat hebben wij dan meer dan? Nee, ik, ik, ik, ja, ik, serieus. Uh, ja. ik bedoel, ik, ik ja. zie gewoon dat brandweerzorg is iets. Kijk, dat je zegt van uh, wij willen, weet ik veel wat, iets, echt een aparte dienst hebben. We gaan nu heel erg afhalen. Ja, Mag ik twee voorbeelden geven? Dat dat niet... dan, ja. Twee voorbeelden geven. Wij hebben bijvoorbeeld van maandag tot en met vrijdag een dagdienst. Fulltime bezetting. Dat is een groot verschil met een aantal andere gemeenten. Dat probleem helemaal niet. Zij zorgen maar dat er voldoende... Voldoende... Nee. Dat is de, wat is, zo... wij hebben ingebracht. Meneer Bluis in de veiligheidsinterview. Ja, dat... En afgesproken in de bestuursafspraken. Of... Weet je, meneer, Win, meneer Wink of die andere meneer toen heb gezegd. dat heb ik nog specifiek toen omgevraagd. Dus u zorgt altijd voor dat hier ja. altijd de veiligheid garandeert ja. op de ja. manier zoals je wil... en als het voor Zalvo het beste is dat hier een dagdienst is... dat heeft zeker ook weer met die afstanden te maken... dan kan het toch niet vertaald worden in dat wij meer moeten betalen? Nee, hey, wij Mensen hadden het. al een dagdienst... die kosten zijn berekend... voor ons uit de begroting gehaald... dat is overgedragen, zoals bij iedere gemeente... naar de veiligheidsregio... dat is in bestuursafspraken vastgelegd... en dus zegt de veiligheidsregio... wij garanderen dat die dagdienst zo blijft... ...en als we daarin veranderingen brengen... ...kijken we naar wat zijn de effecten... ...en hoe gaat dat met de kosten. Als wij... En omdat wij vanuit Zandvoort... Dat, ...ik noem maar één voorbeeld hè... ...dat is vanuit het verleden al zo bepaald... ...en er zijn goede gronden voor om dat te doen... ...vanwege onze ligging... ...vanwege een aantal risico's die er zijn... ...zo is dat gedaan. En de discussie... ...over het gelijk gaan maken... ...van de bijdrage op dit onderdeel... ...voor de brandweerkosten wordt op dit moment in een kleine groep voorbereid. Want u snapt allemaal dat dat een hele gevoelige discussie is. Als je namelijk wilt naar één brede veiligheidsregio, dan wil je dat gelijk gaan trekken. En dat betekent simpelweg dat degenen die op dit moment iets minder daaraan bijdragen, omdat ze een andere organisatievorm hebben of een andere risicograad, beide speelt mee, iets zullen moeten gaan oplossen. En degenen die een hogere risicograad hebben, waar je ook niet altijd om vraagt. Maar in het grotere geheel wordt laten invloeien, gaat dalen. Dat klopt natuurlijk. Ik haal hem er meer. Heeft toevallig Schiphol daar liggen. Ja. Volgens mij kost dat extra ons. Dat, dat, dat kan niet zijn dat dat dat, niet, dat kost extra. Maar wie betaalt dat? Wij schijnen het aan aan te meer. betalen. Haan Meer er meer. En het Rijk betaalt daarvoor. Ja, oké. Okay, ja, maar ik, maar ik wil even, meneer Baas, ik wil even met u terug naar 2008. Want dat stond toch van belang. Het rapport van bureau Berenschot. In bureau Berenschot het rapport. ...is de kwaliteit van de dienstverlening uh, bepaald, berekend... ...van de diverse verschillende gemeenten op allerlei gebied. Daar kwamen profielen uit... ...en wij hebben op basis van het profiel wat eruit kwam voor Zandvoort... ...en wij gezegd, dit is onze standaard... ...dat staat ook zo in, daar hebben wij ook onze middelen voor in de begroting... ...wij willen graag, V&K dat u dat zo voor ons gaat uitvoeren... ...en het geld dat wij nu in onze begroting hebben, tillen we daaruit en geven we aan u... Bloemendaal heeft, had een heel ander en een, een, een veel lager profiel. Want de brandweerzorg bijvoorbeeld was al ondergebracht bij Haarlem. Bij en Bloemendaal heeft dus op dat moment ook een andere bestuursafspraak gemaakt. Een andere overdracht gedaan. Op het basis van hetzelfde rapport van Bereschot. wat hier besproken is en dat rapport uitgebreid besproken is. En zo is dat met al die gemeentes zo gegaan. Dus je moet wel even terug in de geschiedenis weten. wat zijn de basisafspraken die wij gemaakt hebben op grond waarvan. Nu die bijdrage zou geleverd worden. Als wij zouden hebben gezegd. wij doen dat niet. die dagdienst van maandag tot en met vrijdag. maar wij doen het alleen maar middags. dan hadden we wel we andere bijdragen betaald. hadden we ook een heel andere bandweervoorziening gehad. Dank u wel, meneer Toonen. Is er nog behoefte aan een nader. Nou, ik, ik, ik zit er toch een beetje mee. want u zegt wel een andere voorziening. Maar eh, als ik dus kijk naar die. Uh, inwoners bijdragen de, die is voor alle andere gemeentes wat de brandweerzorg betreft hetzelfde en ik mag toch aannemen dat dus niet voor elke gemeente zeg maar het product hetzelfde is toch heeft de Areme meer. in totaal betaalt dus in uh, dit jaar 2012 drie ton in verhouding minder dan de andere gemeentes qua bijdragen He, dan als je dus gaat omrekenen hebben ze dus betalen ze dus uh, 2 euro per uh, persoon uh, per inwoner, betalen ze minder. A uh, uh, 143 uh, duizend inwoners. Dus je zit je zit dus op bijna 3 ton. Wat, wat zij dus een inkorting hebben ten opzichte van andere gemeentes. En dat klopt, en dat klopt exact. En dat heeft te maken met het feit dat bij de bij het komen de totstandkoming van een territoriale concurrentie het Rijk. Extra middelen bij duurgelden heeft gevoteerd aan de VRK. Die zijn vastgelegd in de reserve. En dat is voor het ingroeimodel voor Haarlemmermeer. Om, het, eh, om Haar Meer in de termijn van vijf jaar op hetzelfde niveau te brengen als de andere gemeenten. Dus die drie ton die Haarlemmermeer nu minder betaalt. Die worden aangevuld door rijksmiddelen. En over één jaar is dat volgens mij afgelopen. Dan is, is Haarlemmermeer bij. En dan is ook die hele bijdrage gelijk. Nee, het jaar daarop is hij dus... Of, of, of in, in, in, vijf, in 14 of in 15. Dat, dat heeft hij niet zo uit mijn hoofd. Ik denk dat het in 2015 dan gelijk is. Maar, maar, maar vooralsnog kost dat dus ons geen geld. Het zijn rijksmiddelen die daarvoor zijn ingezet. Voldoende. Dat betekent dat ik het debat op het agendapunt... ...jaarverslag en ontwerpprogrammabegroting sluit... De Gevier en ik zullen het besluit gaan knippen en aanvullen. En het wordt ter beschikking gesteld. vlak voordat de volgende vergadering begint. Ik sluit de vergadering en dank u. Nou, het werd toch nog een, een pittige bijeenkomst. Ja. Ik had het niet verwacht, maar ja, de onderwerpen zijn natuurlijk belangrijk genoeg. Het begon met de afstalstoffen, het beleidsplan. Het was toch wel opvallend dat sommige mensen. Uh, over nietjes begonnen dat je die uit karton moest halen waarop Tatus terecht zei jongens laten we nou ons niet verlagen tot dat soort details maar de grote lijn handhaven en uh, ik vond dat dat, dat op het juiste moment even ingreep en zei van sorry maar uh, de grote lijn ook Andor gaf een, een goed antwoord op de vele vragen want uh, we moeten toch uh, de zonvoeders een beetje opvoeden Simons die gelooft er helemaal niet in, in opvoeden. Die zegt, die die zijn eigenwijs en die doen toch maar ze zelf zin in hebben. En kreeg daardoor een berisping van mevrouw Rietkerk, die wel vertrouwen heeft in de zandvoeters. En nou, daar rekenen we maar op. Uh, een, een heel apart uh, uh, agendapunt. Sandbergen, die uh, in ieder geval de toezegging deed aan Tatus om over een jaar het hele, parkeer, uh, hele uh, onderwerp nog een keer te gaan evolueren. ...en ook een toezegging dit van eh, kijken of er nog containers kunnen komen bij de hoogbouw. Nou, pas paswerk, dat had ik al verwacht, de jaarrekening, dat is een, een ABC'tje. Daar kan je weinig meer van zeggen. Vervolgens natuurlijk het eh, punt risicoprofiel. Uh, ja, uh, daar ging dan toch weer de ladderwagen over. En er werden genoeg argumenten uh, gezegd waarom die ladderwagen nodig is... Uh, dat is toegevoegd als risicofactor de partiekflets waar die ladderwagen voor nodig is. Uh, dat we maar twee aansluitwegen hebben. En uh, dat de aanrijdtijd van zes minuten vanuit de zeilweg Haarlem onhaalbaar is. Dan moet je als een Formule 1 coureur met een ladderwagen van de zeilweg naartoe rijden. Nou, dan heb je een heleboel ongeluk onderweg, want dat haalt iemand nooit. Uh, dus dat was een vrij uitgebreid onderwerp, maar dat ging met name over de ladderwagen. Ik denk toch dat hij wel wagen hier blijft. Ja, het wordt een beetje fel inderdaad, als je ja. vanaf half opkomt. Dus, uh, dan moet je wel heel hard rijden. Ik wou zeggen, uh, dan, mogen, dan mogen ze flitspalen wel uitschakelen op de zeeweg bewijzen of wat. In zes minuten, minuten. Dat hart hij niet. Nee. Nee. Nou, vervolgens hebben we zitten praten over, uh, zitten praten over de veiligheidsregio veilig het regio, uh, Kennenballand. Uh, de jaarstukken uh, 2010 en de begroting voor 2013. En dat werd een enorme discussie over cijfertjes. Kijk, uh, het, het stuk bevat 77 pagina's en die moet je allemaal lezen en allemaal kennen. En bleek toch dat sommige raadsleden alleen een paar puntjes eruit hadden gehaald. Met het gevolg dat men zegt, ja over de jaarcijfers daar kan je weinig van zeggen. Dus die zullen we wel moeten accepteren. Maar de begroting 2013, daar hebben we toch wel grote problemen mee. Want er is een ongelijkheid in betalen uh, van de bijdrage per inwoner van de gemeente. Uh, de gemeente halen we meer, betaalt minder. En tonen uh, lichtte dat ook toe. Zandvoort betaalt relatief veel. Maar wij willen ook veel van de VRK. Dus uh, ja, maar hij zegt, het is terecht dat het verschil daar is. Goed, we krijgen nu een korte pauze. En dan gaan we over naar besluitvorming. Dus ik denk dat over een minuut of vijf we weer verder kunnen gaan. We gaan even naar de muziek. Doen we. Oké. Okay. And the north, south, east and west, all uh, the de girls dem big up your chest, uh, make them know say you are the sweetest, uh, because you know say you deserve the best. Uh, love me, love them straight to me heart, uh, make me feel good when we are walking. Uh, no bother me girl, no bother parting, uh, because the sweetness just a get started. Sweetness ne for the girl dem a dress, all uh, the de man never say them impressive. Uh, niceness for uh, the girl dem a wear, all uh, the de man never see you gon' tear. Uh, sweetness ne for the girl dem a dress, all uh, the de man never say them impressive. Uh, ik heb het zo maar niet Ja, nog muziek, Pascal. Ja, klopt. Of een verzamelbelletje was het. weer. Ja. Uh, goed, luisteraars, we gaan weer verder naar het tweede gedeelte van deze gemeenteraad. We hebben het debat gehad en we gaan nu over naar de besluitvorming. En ik denk dat het vrij snel gaat gebeuren. Pascal, wat denk je ervan? Ik hoop het wel. Zo binnen een minuutje dat ze verder gaan. Heel goed. Jij bent attent en je gooit de schuiven open wanneer het weer begint. Dames en heren, ik open de vergadering, de sluitvorming. En ik begin gelijk met de loting. Dat is nummer 11, meneer de griffier? Meneer Siemens, als het hoofdelijke stemming wordt, dan mag u als eerste de bevolking van de spanning laten horen. Wij gaan naar agenda punt 2 vaststellen van de agenda. Zijn er voorstellen tot wijziging of aanvulling? Dat is niet het geval. Ik zal per agenda punt aangeven wat de wijzigingen zijn en of er een abonnement is. Daarmee is de agenda vastgesteld. En ik heb mij ook voorgenomen om per agenda punt als wij een gewijzigd besluit hebben... ...even een korte schorsing te gunnen aan u, zodat u kunt lezen. Want dan kunnen we nu uh, met de agenda punten die ongewijzigd zijn... Verder doorgaan. Is dat goed? Ja. Ik constateer dat ik verzuimd heb bij de opening afwezig te melden de heer Demmers, mevrouw Verheij en mevrouw van der Veld. Dan ben ik aanbeland bij agenda punt 3, uitgangspunt afvalstoffenbeleidsplan. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Dus uh, zeg maar, als we kijken naar het besluit. Uh, het gratis ophalen van grofhuishoudelijk afval op afroep in te voeren. Uh, zou ik graag, uh, graag uh, willen weten. Uh, er was net ook discussie over het ophalen van wat nou wel en niet meegenomen uh, mag worden. Dat er uh, zeg maar in alle redelijkheid van coulansen, dus ook bepaalde zaken die dan in een kartonnen doos of in een zak worden aangeboden, meegenomen worden. Want of dat nou met het grofhuishoud meegenomen wordt of met normaal afval. Uh, zou ik daar graag een toezegging op uh, willen hebben dat daar uh, naar gekeken wordt? Want nu zie je dat heel veel mensen denken dat ze het op een juiste manier aanbieden. Uw vraag is helder. Ja. Dit is buiten de orde eigenlijk al, maar ik kijk de wethouder even aan of hij kort ja of nee kan zeggen. Ja. Goed. Helder? Het wordt namelijk in stemming gebracht en de enige variant is dan motie of abonnement. Vandaar dat ik u nog even te willen was, omdat het besluitvorming is. Nee, maar goed, omdat het in het verleden was het ook in een bepaalde coulant. En ik zou, zeg maar, die collance... Ik ben wederom coulant ja. geweest. Mij. Dank u wel, voorzitter. Goed zo. Voorzitter, nog zo'n kleine opmerking in de zin van de toezeggingen. Er is nog toezegging gedaan door de wethouder bij dit punt. Misschien kan u dat ook nog een keer verwoorden. Punt 3. De evaluatie bedoelt u? Punt 3 van de het besluit. Wethouder, wat heeft u toegezegd? Volgens mij heb ik toegezegd dat ik uh, ga kijken of ik extra bakken kan maken en dat ik daar naar ga onderzoeken. Of dat kan, ja of nee. En dan komt u bij de Raad op terug. Ja. Goed. Dan kom ik bij de afvalstoffen beleidsplan, kom ik daarmee terug. Ja, dat heeft u gezegd. Wil er iemand de wethouder nog andere toezeggingen ontlokken? Goed. Nee. En dan betekent dat wij tot stemming overgaan, dat kan bij hand opsteken. Als u een stemverklaring wil geven, kan dat natuurlijk, maar dat kan daarna. Ik breng het voorstel in stemming. Wie is voor het voorstel uitgangspunten afvalstoffenbeleidsplan voor bij hand opsteken? Ik constateer dat voor zijn de fracties van Sociaal Zondvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA, de heer Suttorp, de fractie van D66 en van GroenLinks, de fractie van de VVD, voor zover aanwezig. Wie is tegen dit plan? Tegen is meneer Simons. Daarmee is het voorstel aangenomen. Meneer Kramer, stemverklaring. Ja, het belangrijkste motief waar ik voor is echt de kostenreductie van bijna anderhalve ton en zelfs tot 2,5 ton. En uh, ja, dat is de VVD veel waard. Dus vandaar uh, dat we daar ook mee instemmen. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 4: dat is paswerkjaarrekening 2011. Ik breng het raadsvoorstel in stemming bij handopsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Ik constateer dat dat unaniem is en daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dan zijn we inmiddels beland bij agenda punt 5. Daarvan is op raadsnet inmiddels een aangepast voorstel geplaatst. U heeft het ook uitgereikt gekregen. En daarin... ...is wat wij in het debat hebben besproken... ...getrachten verwoorden, Heeft dan iedereen het kunnen lezen inmiddels? Ja? Dat is wel het geval. Er zijn geen vragen ter verduidelijking meer over. Dan breng ik dat voorstel... ...in stemming bij handopsteken. Wie is voor... ...het indienen van deze zienswijze op deze wijze? Bij handopsteken. Ik constateer dat dat... Uh, ...nee... <tie> Ik constateer dat dat zijn de fractie van de VVD voor zover aanwezig, de fractie van GroenLinks, D66, oude de partij Zandvoort, CDA, meneer Stammes en Sociaal Zandvoort de fractie. Mevrouw Rietwerk onthoudt zich van stemming. Daar betekent dat dit voorstel is aangenomen. Dank u wel. Dat brengt mij op agenda punt 6. Agenda punt 6, daar treft u wederom aan voor u en op raadsnet een aangepast gewijzigd voorstel... En u treft aan een amendement. En dat is het amendement van, van Sociaal Zandvoort, het CDA, de VVD, D66, Partij van de Arbeid, OPZ. Ben ik nog iemand vergeten? Misschien GroenLinks of GroenLinks. Oh, ik kan de handtekening niet herkennen, maar ik begrijp dat die van u is, meneer Babits en GroenLinks. Dat is volgens mij een unaniem. Goed. Uh, zijn er vragen over de tekst en het abonnement? Mevrouw Rieker. De uh, handtekening van de heer Stammes staat eronder, maar ik onthoud mij van, van uw... welke voor mij. Ja, maar dat gaan we bij de stemming straks zien. Voorzitter. En misschien nog het omdat even. Ik weet niet of dat in de orde is, maar het besluit is gewoon, uh, we hebben de rust gebruikt om het besluit aan te passen ik weet niet, is het handig om het besluit nog voor te lezen welk besluit, uw abonnement Ja, het besluit zelf, Oh, sorry, het uh, abonnement is daar behoefte aan? dat het u heeft het namelijk de essentie volgens mij in het debat uh, hier neergelegd als ik goed heb geluisterd en ik ga er vanuit dat degenen die getekend hebben ook de inhoud daarmee accepteren ...zeg ik maar even... ...ik dacht voor de vraag nee, thuis of zo... Want... Ja, ...gaat u gang meneer De Rode... ...mede gezien onze zienswijze op het risicoprofiel... ...in de zienswijze van de VK... ...beargumenteerd op te nemen dat de ladderwagen... ...voor Zandvoort moet worden behouden... En dat, toekomstige, ...en dat de toekomstige besparing... ...op andere wijze moet worden gevonden. Dank u wel. Um, ons voorstel is... ...om eerst het abonnement in stemming te brengen... ...en vervolgens... ...bij het gewijzigde raadsbesluit... ...per onderdeel te gaan stemmen. En dat wordt allemaal... ...nadat die stemming bekend is... ...in een brief die daarmee correspondeert... ...kenbaar gemaakt aan de veiligheidsregio... ...en daarmee lossen we al uw dilemma's op. Is dat akkoord? Ja? Dat heeft u goed bedacht, meneer de Gervier. Dan het abonnement... ...van de genoemde partijen. Bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Ik constateer... Dat voor zijn allen aanwezig met uitzondering van mevrouw Rietkerk. En zij onthoudt zich van stemming. Heb ik dat goed begrepen mevrouw Rietkerk? Dank u wel. Daarom is het abonnement aangenomen. Dan ga ik naar het raads.